Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het activistenschip dat onderweg was naar Gaza... is aangekomen in de haven van Ashdod in Israël. De Nederlandse kapitein en andere opvarenden... zullen daar waarschijnlijk worden ondervraagd. Volgens de Israëlische autoriteiten... worden ze ergens in de komende dagen terug naar huis gestuurd... De activisten wilden in Gaza hulpgoederen afleveren... maar werden vannacht door het Israëlische leger tegengehouden. Sindsdien was het onduidelijk waar het schip was. De organisatie achter het activistenschip sprak van ontvoering. De VVD sluit een volgende coalitie met de PVV uit... In een interview met de Telegraaf zegt VVD-leider Jesu Goos... niet meer met de PVV te willen samenwerken in een kabinet... omdat Wilders volgens haar een ongelooflijk onbetrouwbare partner is. Jesu Goos zou tot het besluit zijn gekomen na gesprekken met partijgenoten. De Amerikaanse staat Californië klaagt president Trump aan... vanwege zijn inzet van de Nationale Garde tegen de protestgolf in Los Angeles... De gouverneur van Californië vindt dat Trumps actie erop gericht was om een crisis te veroorzaken. Sinds vrijdag wordt in Los Angeles geprotesteerd tegen de arrestatie en deportatie van migranten. Na de inzet van de Nationale Garde zijn de spanningen verder opgelopen. Volgens de politie loopt het geweld uit de hand. Femke Bol heeft bij de FBK Games de 400 meter horde gewonnen... De atleten liep in Hengelo een baanrecord van 52 seconden en 51 honderdste. De 100 meter horden werden gewonnen door Nadine Visser. Bij de mannen waren er ook twee gouden medailles. Elvis Afriva won het koningsnummer, de 100 meter... en op de 400 meter verraste Jonas Vijvers met de overwinning. Het weer wisselend bewolkt met in het binnenland nog een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 13...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 Hello everybody, this is Fatima, singer from Colossal, an international metal collective based in Hague. This next song is our new single, Steel, from our upcoming EP, The Line of Fire, that will be released this 1st of June. Follow us on every social media platform. Remember the day. Keep on rocking. Bye.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 De concertagenda's. En vanavond is het alweer tijd voor een van Play It Loud's laatste aanwinsten. Het maandelijks terugkerende programma speciaal gericht op de florerende Nederlandse metal scene. Met zowel nieuwe opkomende als oudgediende acts die ons mooie metal landje rijk is. De komende twee uur hoor jullie weer een maandoverzicht. Ditmaal met mei-releases van een grote selectie opkomende maar ook oudgediende metalbands. Dus de vaste Play It Loud luisteraar weet natuurlijk al lang dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener. En dat sinds kort ook meteen de single van de maand is en speciaal wordt aangekondigd... middels een persoonlijke boodschap... waarmee betreffende band hiermee extra in het zonnetje wordt gezet. Elke maand hoor je dus een andere band hun nieuwste single aankondigen... en deze maand was het de beurt aan een band... wiens vorige single Fire ik een paar maanden geleden ook al had gedraaid. Ik heb het over Colossal, dat is ontstaan in de Andes... en het resultaat is van een 20 jaar durende reis... van meester Brian Carlos Rodriguez. Dit in Den Haag gevestigde collectief haalt inspiratie... uit verschillende metalstijlen met hints van Andy's Soundscapes... en teksten... die die het project een politieke stellingname geven... tegen het postkolonialisme op hun debuut EP The Line of Fire... die inmiddels op 1 juni is verschenen en digitaal verkrijgbaar is via Bandcamp. Op 1 mei realiseerde de band de officiële videoclip voor de single Still... dat net zoals Fire afkomstig is van deze komende EP. We hoorden zangeres Fatima Almeida dus deze single van de maand aankondigen... waarvoor weer ontzettend veel dank. En door naar Hoofddorp, waar mijn persoonlijke ontdekking... de symfonische band Solar Cycles vandaan komt... En twee jaar geleden waren ze bij mij in de studio om hun toen nog onuitgebrachte debuutalbum Lunar te promoten... met toen nog alleen hun allereerste EP Ethereal Storms uit 2017 op zak. Na de release van een eerste langspeler ging het hard met de band. Optredens in Polen en Tsjechië volgden en onlangs stonden ze nog met drie shows als voorprogramma... voor het eveneens symfonische Blackbriar met afsluitend in de grote zaal van de patronaat in Haarlem... waar ze van droomden om te mogen spelen. Hier speelden ze voor het eerst hun nieuwste single Rhythm of the Sun live en deden dat met verven. En vorige maand waren zij terecht de single van de maand april, terwijl de single eigenlijk pas in mei verscheen. Dus genoeg reden om hem vanavond uiteraard weer te draaien. Solar Cycles dus met het geweldige Rhythm of the Sun. Zandvoort. What's up iedereen? Wij zijn Anonymia En jullie gaan zo luisteren naar ons nummer Torn Apart van ons nieuwe album Catharsis. Je vindt het hele album op alle streaming platforms en onze nieuwe videoclip voor Torn Apart staat op YouTube. Dikke shout-out aan Play It Loud Radio voor het draaien van ons nummer en het verspreiden van onze boodschap. Veel luisterplezier. The world keeps turning into a race I'm trying to keep up, but I'm falling behind I need to catch my breath, but I can find the time Chasing myself each passing day Trying to keep the pace, but losing my way It feels like everyone is running against me I don't know what to do, I just want to break Free from the feeling that I'm being chased Free from the feeling of getting erased I'm alright, I'm okay right. right. That's all I want you to say My mind's a can't find my way All I hear is what they have to say The time turns by and the moments miss There's so much negativity that I can't resist Because in my own head, my darkness prevails Whatever I try, everything fails Stare down the wall, break me down to my core Don't get me, break down the door I So you won't cry That's all I want you to say I'm sorry But I'm stuck in the spider flight I'll never give up, I'll keep fighting on To find the balance before love is gone Catharsis van nu Metal Band Anonymea... ...met Friese Roots... ...is al sinds 7 maart uit... ...maar de band bracht op 2 mei... ...een officiële video uit... ...voor het zojuist gedraaide nummer Thorne Apart... ...om het album nog even extra onder de aandacht te brengen. Anonymea, geïnspireerd door bands... ...als Linkin Park, Imminence en From Ashes To New... ...werd in 2020 opgericht door... ...gitarist en zanger Anna Alma... ...en rapper Wopke van der Tuin. Samen besloten ze hun ervaringen te delen... ...door middel van een combinatie van stevige gitariffs... ...pakkende zangmelodieën en rap. De broers... Gitarist Siegfried en bassist Paulus Kramer... en drummer Berend Weijers voegden zich later bij de band... om hun muzikale draai toe te voegen en de band compleet te maken. Ook jullie weer ontzettend bedankt voor de input. gaan we door naar het noorden van het land... gaan we door naar de regio Rotterdam en Eindhoven... waar de metalband Reformist is gevestigd. Hun muziek is een combinatie van progressieve metal... met pakkende en groovy elementen... die je kunt terughoren op hun onlangs op 1 juni verschenen debuutalbum Voyages. De band vierde dat die dag met een Show in de 013 te Tilburg. Samen met support van Changing Tides, Torn from Oblivion en Infirm. Van dit album, dat 10 nummers bevat, verschenen de vier singles Refraction, The Crown, de recentelijk gedropte titeltrack en The Rift, dat een samenwerking bevat met van George Mool van Castiel. Het lied verbeeldt een reis van angst en isolatie naar kosmisch ontwaken. Ze drukken een verlangen uit om het universum te begrijpen en sporen ons aan om het onbekende onder ogen te zien, beperkende overtuigingen af te werpen en de Waarheid achter de sluier te vinden. Uiteindelijk leidt ontdekking tot de realisatie dat we, wat we zochten al binnen handbereik was. Scream into the Hey Dutch Fury, ik ben Glenn en ik speel gitaar in Once Mortals. Wat ik het beste vind en in deze band spelen is dat we allemaal een sterke DIY mentaliteit hebben en dus alles zelf doen. Drie weken geleden hebben we onze eerste single, Black River, uitgebracht. Die mogen we zo voor jullie draaien. Het is een van mijn persoonlijke favorieten en ik hoop dat jullie het ook een vet nummer vinden. We ze bij het ijzer heet is en gooien 13 juni daarom ook onze tweede single en eerste videoclip de wereld in. Dat nummer heet Brief, maar die is voor later in de week. Eerst gaan we luisteren naar Black River of Dutch Fury. Fire of greed Spare what you kill them to cure Spare what you kill them to cure And feed them to the machine So raise your four vonden we onze weg naar de hoofdstad, waar Groove Metal-nieuwkomers Once Mortals is gevestigd. De naam Once Mortals belichaamt de ethos van transformatie en veerkracht van de band en staat voor de reis van het overwinnen van tegenspoed en het evolueren door ontberingen heen. De band bestaat uit gitarist en zanger Michel Gambini, bassist Diego Gomez, gitarist Glenn, die we net hoorden, en drummer Corné van der Vlucht, maken liedjes waarin ze de problemen van de echte wereld onderzoeken, bekeken door een diep emotionele lens. Op 16 mei releasde de band dat vorig jaar juni werd opgericht hun debuutsingle Black River, die we zojuist hebben gehoord. Inclusief hun persoonlijk opgenomen boodschap hiervoor. Waarvoor ontzettend veel dankeren. Door naar wellicht de oudste en langstlopende band. Dat deze playlist vertegenwoordigt vanavond. De heavy metal band, Martyr... heeft op 14 mei de eerste single van hun titeloze debuutalbum, Dark Believer, gereleased. Het album zal verschijnen op 15 augustus via Raw. De band zei het volgende over de single. De eerste single van ons aankomende album Dark Believer is hier. Tijdens het schrijf- en opnameproces... evolueerde dit nummer tot iets duisters en mysterieus. De schaduw omarmend, waar demonen loeren, heksen fluisteren... en verloren zielen naar het onbekende worden getrokken. De zware muziek ontmoet melodie. Geweldige riffs, epische zang, medogelozen bas en drums. Het is pure martyr metal. Dark Believer is de eerste afdaling in de afgrond... die we met ons nieuwe album hebben uitgehouden. Een voorproefje van het kwaad, de Hoop en de hypocrisie die de ziel van de mensheid bezoedelen. ...draait... ...Play It Loud draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. Hey luisteraars van Play It Loud. Ik ben Maarten van de band Valros. Een vierkoppige heavy rockband uit Brabant. Wij brengen nu een kleine twee jaar naar onze laatste EP... ...Running the Gauntlet. Vier nieuwe nummers uit deze zomer. En de eerste is net gereleased en heet The Burning Eye. En die hoor je hier nu op Dutch Fury. Vind je hem lekker, laat het ons weten via de socials. En... Onze volgende single wordt gereleased op 26 juni en die heet Diep. Maar hier komt eerst de Burning Eye van Valros. van het in Utrecht gevestigde Marten reisden we af naar Roosendaal, waar de hardrockende zwaargewichten Valros actief zijn. En met zo'n bandnaam zou je denken dat ze uit Noorwegen komen, want Valros betekent Walrus in het Noors. Maar deze in 2018 opgerichte vierkoppige hardrockband komt dus gewoon uit het zuiden van ons land. De hardrock en metal uit de jaren 70 en 80 hebben een sterke basis in hun sound en teksten, aangevuld met invloeden uit hedendaagse stoner en heavy rockmuziek. En ik draaide hun laatste single natuurlijk, The Burning Eye, die zij zelf hebben aangekondigd. En van Roosendaal is het een klein stukje reizen naar Rotterdam, waar de vijfkoppige metalcore band en My Dice opereert. De band combineert krachtige riffs en breakdowns met hoeks die er nog lang zullen bijblijven. De teksten van de band zijn geïnspireerd door de manier waarop wij als mensen met elkaar en vooral met de aarde omgaan. De band werpt een kritische blik op het huidige tijdperk waar we in leven... en biedt zowel muzikaal als textueel een sprankje hoop... waarmee ze vriend en vijand motiveert om actie te ondernemen. Na furoren te hebben gemaakt met singles als In Vain, Deliver Us en World in Amber... keert de band dit jaar terug met hun nieuwe EP Strain... dat klaar ligt om uitgebracht te worden. Met de release van het knallende Shutdown in maart... kwamen ze vorige maand met de meeslepende metalcore anthem Escape... waarmee de band grenzen blijft verleggen... en daarmee bewijst dat voor hen grenzen niet bestaan. En Skype hoor je natuurlijk nu bij in het laatste blokje Nederlands metalen dit eerste uur bij Play It Loud Dutch Fury. ZFM Zandvoort. Hoi, ik ben Kasper van de epische volkmetalband Ilmarinen en je luistert naar Play It Loud. Onze nieuwe single War on the War God is net uit, waarin drie helden het opnemen tegen een wraakzuchtige zegel die hen uit de diepte belaagt. Deze track is de eerste single van ons aankomende album Ascension, dat later dit jaar verschijnt. Volg ons om op de hoogte te blijven van dit verhaal. Zet hem lekker hard, want dit is War on the War God. het laatste blokje. Nederlands voor mij releasen af met de lekkere epische folk metal van Ilmarinen en hun persoonlijke aankondiging voor hun op 24 mei gerealiseerde eerste nieuwe single War on the War God. Afkomstig van het aankomende studioalbum Ascension, dat later dit jaar dus zal verschijnen. Ilmarinen is een band die oude volksverhalen, legendes en mythen vertelt met hun muziek en live een excentrieke podiumshow neerzet. En jullie ook bedankt voor jullie inzending. En voor we traditioneel het uur weer hard afsluiten met een lekkere black metal track heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse Metalnieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Vooral de Nederlandse metalwereld. Dat hoor je liever over mij. Dit is het Play It Louds Metal News Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Eerder dit jaar kwam het nieuws dat zangeres Marloes Voskuil en de gitarist Jeroen Weggelaar hun band Hellefron verlaten hadden. Nu hebben de overgebleven leden besloten om de band maar helemaal te beëindigen. Hellefron bestond uit ex-leden van onder meer Bleeding Gods, Ice Grim en God Dethroned. Het debutalbum *Prey* van deze Nederlandse symfonische death metalers verscheen in 2023. Eind 2024 kwam de opvolger Anatomy of Darkness uit. En wat zou je doen als de wereld over vijf maanden zou eindigen? Dat is de vraag die Arjen Lucas stelt op zijn nieuwe soloalbum Songs No One Will Hear. Ondanks dat het een soloalbum is en Lucas zelf veel zang voor zijn rekening neemt, zijn er natuurlijk ook een aantal gastzangers en zangeressen. Dus tussen Flora en Irene Janssen, Robert Soeterboek en Marcela Bovio. Tevens is Patty Gurdy en haar Hurdy Gurdy te horen op een nummer. De band bevat tevens veel Arian alumni en bestaat uit Lucas en Irene Jans op zang, Joost van der Broek op de Hammond orgel, Ben Method op viool, Jeroen Goosters op fluit, Juriaan Westerveld op cello en Koen herfst achter de drumstel. Lucas neemt alle andere instrumenten voor zijn rekening. Songs No One Will Hear verschijnt op 12 september via Inside Out Music. En de eerste editie van het South of Heaven Festival zit erop. De afgelopen dagen konden de metalfans op het gashouder terrein in Maastricht... ...genieten van onder andere Mushuga in Flames... ...Except, Hatebreed, Soulfly en Carcass... Het festival gaat een vervolg krijgen... want volgend jaar zal South of Heaven gehouden worden op 6 en 7 juni. Early Bird ka kaarten kosten 130 euro... en zijn nu al verkrijgbaar via de website van South of Heaven. Op de eerste namen moeten we natuurlijk nog even wachten. En dat waren de metalnieuwtjes voor deze week. Volgende week is er in verband met mijn bandinterview met Remain Untamed. Geen metalnieuws of concertagenda, maar over twee weken uiteraard weer wel. Tussentijds kun je nog wel het laatste nieuws volgen... door mijn Facebookpagina Play It Loud at ZFM Zandvoort te volgen. en Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in de komende programmering. Ga door naar het afsluitende nummer van dit eerste uur... komend vanuit Heer gewaard komende obscure gezelschap Hellevaarder... dat sinds hun oprichting in 2017 muziek uitbrengt via zwartgevecht. En eerlijk is eerlijk, de purist weet al genoeg. Hun langspeler in de nevel van afgunst uit 2022... werd in 2023 gevolgd door de EP Verloren Vertellingen... waar zij de muzikale ruimte delen met Duinwalers, Schafot en Asgrauw. Hun tweede langspeler dat op 14 april werd aangekondigd... heet Fakkeldragers en zal volgende week 19 juni verschijnen. Op 14 mei verscheen de laatste single Krijgers van de Niets. En deze hoor je dus nu tot slot van dit eerste uur. Tot straks in het tweede uur met meer nieuwe mei releases Het uur van eigen bodem. Blijf luisteren. Thank